...eigen initiatieven geen conflict op en heeft Wilders hem veel succes gewenst. Brinkman wilde niet zeggen hoeveel mensen binnen de fractie hem met zijn afwijkende standpunten steunen. De immigratie kost Nederland ruim 7 miljard euro per jaar. Dat hebben onderzoekers van Nijver becijferd in opdracht van de PVV. Volgens Nijvers hebben niet-westerse allochtonen vaker een uitkering en zijn ze ook oververtegenwoordigd in de criminaliteit. PVV-leider Wilders vindt daarom dat veel bezuinigingen niet nodig meer zijn als de immigratie drastisch wordt beperkt. De leiders van D66 en PVDA, Pechtold en Cohen, vinden dat de kosten van bevolkingsgroepen nooit uitgangspunt mogen zijn voor beleid. Nederlanders die naar het WK voetbal gaan krijgen van buitenlandse zaken het advies om waakzaam te zijn. Aanleiding is een dreigement van een Saoediër die in Irak is opgepakt. Hij zou uit naam van Al-Qaeda een aanslag willen plegen op het Nederlandse of Deense elftal of op supporters van die landen. Hij zou daarmee wraak willen nemen voor beledigingen aan het adres van de profeet Mohammed. Door een stroomstoring hebben zo'n 13.000 huishoudens tussen Sint-Odilienberg en Susteren in Limburg urenlang zonder stroom gezeten. Ook hadden ruim 20.000 huishoudens een paar uur geen water. Het waterleidingbedrijf heeft inmiddels een noodvoorziening getroffen. In de loop van de avond waren vrijwel overal de problemen verholpen. Het weer nog vannacht vrij helder. Het koelt af tot een graad of 4. Overdag droog en vrij zonnig en het wordt 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleeft. Het beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. CFM We hebben nu de nacht.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 The substance. She bad.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 Chapter, zo mooi jurk heb je aan uh, ik heb al een vriend ik ook aardige mensen hoe gaan we ermee om? Beleef het ritme van Zalvoort ook op tv. ZFM, Text tv, op kanaal 45. 45.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 Zo voort.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 Dan lachen we pas. Ee voor een en de boten binnen de mannen, van toen veranderde nooit. Maar toch is er nog zoveel.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 Jan van der Putten met het NOS-journaal. Herop Brinkman van de PVV gaat proberen voor de partij een jongerenafdeling op te richten. Hij vertelde dat in het programma Knevel en van de Brink. Brinkman nodigde jonge sympathisanten uit maandag naar de Tweede Kamer in Den Haag te komen voor een ronde tafelgesprek. Daarna wil hij op internet handtekeningen van jongeren verzamelen... waarmee hij de PVV-fractie in de Kamer hoopt te overtuigen van het nut van een jongerenafdeling. Brinkman zei dat hij Geert Wilders op de hoogte heeft gesteld van zijn plannen. Wilders is tegen een jongerenorganisatie. Eerder pleitte Brinkman al voor meer democratie in de partij. Volgens Brinkman leveren dit soort eigen initiatieven geen conflict op en heeft Wilders hem veel succes gewenst. Brinkman wilde niet zeggen hoeveel mensen binnen de fractie hem met zijn afwijkende standpunten steunen. De immigratie kost net